jij zal leven. In het boek zagen, zoals wij leerden in de letters van Ravana Saba staat. Toen de Schepper de wereld wilde scheppen, kwamen alle letters voor hem van het einde tot het begin. Ervan. dat wil zeggen alle 22 letters van het alfabet van de heilige taal, alfabet, zij verzamelden zich bij de ingang van de hal van de schepper in hoopvolle verwachting wie de auteur van de schepping zou kiezen, om de wereld te scheppen waarmee hij zijn Torah begint. De letter Tav komt eerst. In de eerste plaats belovend, dat omdat hij de laatste is in het alfabet, hij alle beste eigenschappen bevat, van alle andere letters die eraan voorafgaan. Trouwens, de Torah zegt, de Torah zelf begint met de letter Taf. En de numerieke waarde, numerieke waarde ervan is 400, meer dan van alle andere letters, Tof zei, heer van de werelden. Het is goed om de wereld met mij te scheppen. Dat wil zeggen, om de Torah met mij te beginnen. Want ik ben de zegel van uw ring, de waarheid. Dat wil zeggen, de laatste letter van het woord emet, wat waarheid Betekent. En jij, dus de schepper, wordt de waarheid genoemd en daarom is het goed voor de koning om te beginnen met het teken van de waarheid en de wereld met mij te scheppen. heilige gezegend is hij, zij tegentaal. Jij bent waar en jij hebt het verdiend, maar jij bent niet geschikt om de wereld met jou te scheppen, omdat jij bent uitgenodigd om op de voorhoofden te van de trouwe mensen, te worden geschreven. De rechtvaardigen, die de Torah, van Alf tot Tav, uitvoerden, van het begin dus, tot het einde. Bovendien, zullen zij sterven, door jouw, Schreef. Degene dus die het kwade hebben begaan, en de verbonden, de verbonden van mijn Torah niet hebben vervuld. En omdat je ook het zegel van de dood bent, ben je niet geschikt om met jou de wereld te scheppen, Het stuk Eide en met mijn, met mijn toelichting is daarbij. Tussendoor. De woorden van de Schepper verrijzen opheldering. Ik paraphraseer hier de woorden van de Schepper. Dus zeg het met andere woorden. Wanneer ik vele jaren later de tempel van Jeruzalem zal vernietigen, zal ik jou gebruiken, lieve taf. Ik zal de engel des doods bevelen om zonders te kiezen, dat wil zeggen degene die niet individueel aan zichzelf hebben gewerkt, de engel des doods zal volgens mijn bevel op elk van hen de letter taal plaatsen, ingeschreven met bloed. Deze bloedige letter taal betekent je gaat dood. Je, nu zie je het af, waarom ik de wereld niet met jou kan scheppen, en om de Torah met jou te beginnen. Zoals u al hebt opgemerkt, heb ik Rabbi Michael Ben-Pesachpoort onlangs, mijn volledige naam, Michael, toegevo toegevoegd aan mijn voornaam, in een verkorte vorm. Rampep, gemateriaal van de getalwaarde, uitgedrukt in de heilige letters, is vier Zoals de letter die van de letter Taf. Rabbi is, begint met de letter Res. 200. Michael, Mem. 40. Pesach, P. Pe, 80. En poort de tweede, P. 80. Dat wil zeggen, hetzelfde als de numerieke waarde van de letter. Ja. Dit alles is mij kort geleden in de geest aangegeven. In één oogwenk, door mijn grote leraar. Ari. Mijn leraar in geest. Dat is die stem die ik nu en dan binnen mijzelf hoor spreken tot me. Het feit is dat in dit teken van de tav het geestelijke doel. Van mijn hele leven staat geschreven, namelijk: de geestelijk dode Joden voortdurend hun ongelukkige tussen aanhalingstekens staat aan te geven. Dat is onverenigbaar, dat is namelijk onverenigbaar met hun grote geestelijke roeping. Trouwens, dit geldt evenzeer voor de Jood in vlees, als voor een Joodse, gevende component van de ziel van elke niet-Jood, zonder dus het is mijn plicht, het is mijn grote verantwoordelijkheid om zij te slaan, tussen aanhalingstekens, om hen te slaan met de liefde van de schepper met zijn leringen, totdat zij hun ongeluk, tussen aanhalingstekens weer, beseffen, dat hen telkens opnieuw overvalt, vanwege hun geestelijke blindheid, en onwil, om eruit te komen, ondanks hun eeuwige uitverkorenheid door de Schepper. Zodat elk van hen individueel aan zichzelf zou beginnen te werken, om te groeien, totdat men in zo'n toestand komt, dat hij zelf door zijn hemelse vader zou worden aangemerkt voor waar leven. Dan zal hij elke verloren zoon in zijn armen nemen en op zijn voorhoofd dus een aanhalingsteken. De onzichtbare lettertaf markeren van het woord dichje, eh, wat betekent, jij zal leven.